Middernacht, het begin van zaterdag 17 maart, Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Duizenden Tunesiërs hebben in de hoofdstad Tunis gedemonstreerd voor een islamitische staat. Ze droegen zwarte en witte vaandels met verse uit de Koran... en eisten dat de sharia straks de basis vormt voor de nieuwe grondwet. De demonstranten accepteren geen enkele constitutie waarin de islam geen rol speelt. Het parlement is daarover verdeeld. Vorig jaar werd de conservatief-islamitische en partij verreweg de grootste... bij de eerste vrije verkiezingen na de val van president Ben Ali. PVV-kamerlid Brinkman wil dat er bij de PVV, net als bij de PVDA, wordt gestemd over wie er partijleider en lijsttrekker wordt. Als dat doorgaat zal hij zich kandidaat stellen, zei hij in het WNL-radioprogramma Avondspits. In een Vandaag bleek uit een interne e-mail van Brinkman dat hij forse kritiek heeft op het PVV-meldpunt voor klachten over Midden- en Oost-Europeanen. Brinkman schrijft dat het meldpunt niet van tevoren in de fractie is besproken en dat het meer kwaad dan goed doet.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 Radio 538 heeft in een actieweek bijna 900.000 euro opgehaald voor War Child. Met dat geld kunnen 73.000 kinderen in oorlogsgebieden naar school. Een week lang traden artiesten op om geld in te zamelen. Ook reed er een speciale 538-actietruc door Nederland. De actieweek werd de afgelopen avond afgesloten op de Grote Markt in Groningen. Het weer, vannacht plaatselijk kans op mist, minimaal rond 5 graden. Overdag in het oosten nog wat zon, verder veel bewolking... en later op de dag buien. Het wordt 12 tot 16 graden. Tot zover het NOS Journaal. <totipen> ANWB Verkeersinformatie, er staat 1 file op de A4 Delft richting Amsterdam... tussen Leidsendam en Zoeterwouderdorp, 2 kilometer door wegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV, Casa Luna, Klaas Drupsteen. Over de gesprekken in het kasthuis doe ik verder geen mededelingen, Dus ook niet over het belang of niet van de gesprekken die daar plaatsvinden. Ik doe verder geen uitspraken over de onderhandelingen die plaatsvinden tussen partijen... om te komen tot een antwoord op de recente cijfers van het Centraal Planbureau. Ik heb niet heel veel varianten op dat antwoord. Hoe gaat het daar in het katshuis? Over de gesprekken in het kasthuis worden geen mededelingen gedaan. Goedenacht. De besprekingen in het Haagse katshuis over nieuwe bezuinigingen zijn in volle gang, maar de premier laat er niets over los. Uh, er wordt gezegd dat het nog niet zo opschiet met die onderhandelingen. Hoe dat precies zit, is echter onbekend. Wel duidelijk is dat er moeilijke jaren aankomen in ons land, maar volgens mijn gast van vannacht biedt de huidige crisis ook kansen. Die dwingt tot creativiteit en goed ondernemerschap. Hans Biesheuvel vertegenwoordigt de ondernemers van het midden- en kleinbedrijf. Hij is sinds juni vorig jaar voorzitter van MKB Nederland. En heeft in die hoedanigheid ook een wensenlijstje neergelegd... bij de onderhandelaars in het katshuis. Hans Biesheuvel, welkom in Casa Luna. Ja, goedenavond. Wat staat er op dat wensenlijstje? Nou, op dat wensenlijstje staat uh, vooral uh, geen lastenverzwaring voor uh, burgers en uh, bedrijven. Want op dit moment hebben we dus een recessie, al bijna al negen maanden lang, die vooral veroorzaakt wordt door gebrek aan consumentenvertrouwen. Nou ja, als je dan uh, in zo'n situatie de lasten gaat verhogen voor burgers en bedrijven, gaat het consumentenvertrouwen alleen nog maar minder worden. Dus dat ja. vinden we een slechte zaak. Aan de andere kant onderkennen ook wij uh, dat, dat je niet verder kan gaan met meer uitgeven dan er binnenkomt. En uh, als Nederland geeft al vier jaar lang iedere dag meer geld uit dan er binnenkomt... wordt de staatsschuld ontzettend snel oploopt... Uh, en op dit moment uh, moet er dus echt absoluut ingegrepen worden in de overheidsfinanciën. Dat vinden we ook. Maar wel via een verstandige manier. En verstandig is wat ons betreft uh, echt hervormen op een aantal terreinen. Maar ook investeren in de, in de concurrentiekracht van Nederland. Dat is heel ja. belangrijk. Even, even terug naar die lasten. Welke lasten mogen niet ver, verzwaard worden? Nou, We hebben met het kabinet een afspraak gemaakt aan het begin van de kabinetsperiode. Geen lastenverzwaring over deze kabinetsperiode voor het bedrijfsleven. Ja. En wat voor lasten zijn dat dan bijvoorbeeld? Uh, nou ja, dan moet je denken aan bijvoorbeeld hè, de, de zorgkosten. Hè, die, de zorgkosten stijgen enorm in Nederland. Maar dat betekent dat de helft daarvan ook bij werkgevers terechtkomt. Uh, nou, we willen natuurlijk absoluut geen verhoging van, van uh, de VPB om maar eens wat te noemen. Of van de BTW. De VPB is? Nou, de Vennootschapsbelasting. Nou ja. Het uh, zijn allemaal slechte maatregelen. Die uh, nogmaals niet goed zijn voor het uh, investeringsklimaat in Nederland. Wat we nodig hebben is. Een, een, een, duidelijke, een duidelijke koers van dit kabinet... gericht op hervormingen, maar ook op investeringen in de economie. Ja, en nu wordt er steeds gesproken over 4,5% begrotingstekort. Dat moet naar 3%. Uh, er zijn ook steeds meer mensen die zeggen... Van, dat moet je eigenlijk helemaal niet doen, waar staat het MKB? Moeten we naar 3% zo snel mogelijk? Nou, kijk, het gaat ons niet zozeer om zo snel mogelijk naar de 3%. Hè. Kijk, of, of nog minder, een nul. 0. Dus ja. ja, nou, wij denken dat... kijk, Ik denk eerlijk gezegd dat een, uh, streven naar een begrotingsevenwicht... uiteindelijk het allerbeste is. Hè. Ja. Kijk, geen ondernemer, geen burger... kan iedere dag meer uitgeven dan er binnenkomt. Dat is gewoon niet goed. Dus wat we moeten doen is inderdaad... op een verantwoorde manier naar dat begrotingsevenwicht. Eerlijk gezegd maakt mij het nou niet zoveel uit... of dat nou in 2015 of 2016 bereikt wordt... Uh, als het maar wel via hele verstandige hervormingen gebeurt. Maar als we ook maar investeren in die, in die concurrentiekracht van Nederland. Dat is heel belangrijk. En wat MKB-ondernemers willen op dit moment is gewoon duidelijkheid. We zijn eigenlijk al heel veel jaren om ja, de echte noodzakelijke hervormingen aan het heen draaien. Ja. Uh, we hebben al heel veel kabinetten achtereen die zeggen: ja. We zijn er maar bezig, we praten erover, maar er gebeurt eigenlijk niks. Maar welke hervormingen wil je dan? Nou, kijk, de woningmarkt hè, zit natuurlijk duidelijk in het slop. Er wordt geen woning verkocht. Mensen verbouwen op dit moment nauwelijks. Dus de, de, de hypotheekrenteaftrek aanpakken? Nou ja, weet je, dat, dat lijkt of het daar altijd over gaat. Maar dat vind ik zo'n enorm eenzijdige discussie. Kijk, je ziet op dit moment uh, dat heel veel mensen te veel schuld hebben... Zeker ten opzichte van de waarde van een woning. Ja. Uh, als je wil scheiden of je wil verhuizen, je komt bijna niet van je woning af. Maar ook in de huurmarkt hè, zijn er problemen. Er zijn ki tientallen kilometers uh, kantoorruimte in Nederland leeg. Dus we moeten echt een integrale visie. Ik heb al eerder gezegd, naar een soort nationaal akkoord, woonakkoord. Op al die terreinen moeten we, moeten we wel doen. Daar maar we... weet je dan ook wat? Of, of is het wel... Nou ja, kijk, een, een belangrijke uh, oorzaak van, van de crisis is nu dat we gewoon. Met elkaar te veel schulden, schulden hebben gecreëerd. Ja. Zowel de overheid als de burgers als bedrijven hebben te veel schulden. En ik denk dat het eerste, allergrootste belang is dat we daar wat aan doen. Ja. Dat die schuldreductie in gang wordt gezet. En daarnaast moeten moet er gewoon perspectieven komen. Bijvoorbeeld voor starters. Als jij nu wil starten op de, op de woningmarkt, kan je bijna geen financiering krijgen. En, ja, en daardoor zit. Zit zeg maar helemaal aan het begin van die keten zit het eigenlijk al mis. Maar maakt het MKB zich dan ook druk over starters op de woningmarkt? Nou ja, kijk, voor heel veel MKB'ers is het natuurlijk wel van belang... dat de, bijvoorbeeld die markt op gang komt. Want we hebben architecten, we hebben woningeninrichters... we hebben aannemers, we hebben bouwbedrijven. Ja. Die hebben allemaal baat bij dat die woningmarkt op gang komt. Ja. Dus wij vinden het wel degelijk heel erg belangrijk... Uh, en we weten met z'n allen dat er heel veel woningen nog gebouwd moeten worden. 50.000 per jaar of zoiets de komende jaren. Uh, alleen iedereen wacht op dit moment. Hè? En dat, daar, moeten we, daar moeten we echt vanaf. Ja. En dan zeggen jullie ergens uh, geen platte bezuinigingen, maar hervormingen. En wat zijn dan platte bezuinigingen? Nou ja, bijvoorbeeld lastenverhoging. Er de, de, de, de zwerft een verhaal rond. Ja, we gaan de btw verhogen. Ja. Nou, dat vinden 20 procent. Ja, maar dat is, natuurlijk, dat is gewoon heel slecht. Want nogmaals, als je een recessie hebt veroorzaakt... Door gebrek aan consumentenvertrouwen. Ja, dan kom je niet uit de recessie door, door lasten te verhogen. Dat moeten we gewoon echt niet doen. En bovendien, een BTW-verhoging is slecht voor onze concurrentiepositie. Uh, dat is niet goed voor de export. Ja. Uh, en daar moeten we het vooral heel erg van hebben. En, het, uh, en dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste: het is een klap in het gezicht van al die hardwerkende ondernemers in Nederland. De Bloemist, de kapper. De schilder, de door, al die mensen die iedere dag vroeg opstaan... vaak zes dagen in de week hard werken. Ja, en die, die duurder dan, worden. En en die, krijgen die krijgen dan kaart in rekening gepresenteerd... Uh, dus dat vind ik een onacceptabele uh, koers. En daar staan we ook absoluut niet achter. Nou hoorden wij de, de premier net zeggen... Uh, ja, ik kan er niks over zeggen over de onderhandelingen. En uh, dat zei hij wel drie keer of vier keer, geloof ik. Uh, ze hebben ook een radiostilte afgekondigd, dus een grote verrassing was het niet. Maar hoe volg je nou als uh, voorzitter van het MKB die onderhandelingen? Dan zit je er toch net misschien iets anders naar te kijken. En hoor je misschien wel dingen, of niet? Ja, nou ja, goed, we hebben heel goed contact met het kabinet... Uh, ik heb, uh, de met, afgelopen... met wie vooral? Met Rutte zelf ook? Nou, met Rutte uh, heb ik goed contact met Jan Kees de Jager, uh, met Maxime Verhagen, met staatssecretaris Wekers. Die, die spreek je ook regelmatig. Die spreek ik wekelijks. Allemaal? Uh, ja, met grote regelmaat. We bellen ook vaak, we sms'en. Dus, uh, Echt heb met Mark Rutte? De, de, de, ja. Ja, hoor, ja hoor, ik heb met veel bewindslieder contact. En die geef je ook tips tijdens die onderhandeling? Nou ja, niet alleen tips. Uh, ik maak natuurlijk ook duidelijk wat wij belangrijk vinden. Uh, en ik maak ook duidelijk waar onze grenzen liggen. Want uiteindelijk staan wij natuurlijk voor een ondernemersbelang. En dat ondernemersbelang, uh, dat is op dit moment dat er echt duidelijkheid komt. En dat het kabinet ook een beetje tempo gaat maken. Ja. Nou trekt nogmaals... Rutte zich niks aan van het Europese parlement. Trekt hij zich veel aan van MKB Nederland? Nou als hij verstandig is doet hij dat wel. Want... Maar, maar merk je er ook iets van? Nou ja, kijk, ik merk dat de deur voor ondernemerschap enorm open staat in Den Haag. Ik hoef geen moeite te doen om afspraken te maken. Men is graag bereid om ons te luisteren. Dus dat vind ik op zich heel positief. Ik moet ook zeggen, de laatste miljoenennota stond meer MKB-beleid dan ooit tevoren. Ja. Dus er wordt wel degelijk rekening mee gehouden. Maar wat mij betreft is het u wel een nader een beetje in mijn oordeel over hoe dit kabinet het doet. En wat betekent dat? Nou, kijk, we hebben, het is gewoon tijd voor duidelijkheid. Kijk, we zitten op dit moment... Bijna negen maanden een recessie. De ja. laatste twee kwartalen van 2011 hadden we al een recessie. Dit kwartaal had het ook niet goed. Nou, ik vind na negen maanden recessie... dat echt tijd wordt voor actie en voor duidelijkheid. Uh, en ik roep het kabinet er voortdurend op. Neem nou beslissingen. Uh, ondernemers die hebben op dit moment gewoon behoefte aan zekerheid. En ik heb al vaak gezegd, beter één harde klap dan vijf zachte klappen. wat zou zo'n harde klap kunnen zijn? Nou ja, creëer nou duidelijkheid op die woningmarkt. Creëer duidelijkheid op de arbeidsmarkt. Doe het aan die, aan die eeuwige discussie over de pensioenen. Ja. Zorg dat die discussie over de euro al een keer geslecht wordt. Dat is heel belangrijk. Dan maar dat kan Nederland nooit in zijn eentje natuurlijk. Nee, maar we hebben een hele belangrijke invloed in Brussel. We zijn een ja. sterk land. We zijn een financieel heel belangrijk land in Europa. Ik moet zeggen, ik vind het kabinet wel een paar goede stappen gezet heeft. De afgelopen tijd. Zo Nou ja, ik het pleidooi voor duidelijkere begrotingsdiscipline. Voor een goede eurocommissaris die er bovenop zit. en Geen vrijblijvende afspraken meer over, over begrotingstekorten. Dat zijn gewoon goede... goede ja. Uh, maar ook binnen Nederland moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden. Uh, nou, de woningmarkt hebben we het over gehad. De arbeidsmarkt, wat, wat moet daar dan bijvoorbeeld over afgesproken worden? Nou, kijk, op de arbeidsmarkt is op dit moment zo, de mobiliteit van mensen is laag. Die moet omhoog. Uh, we moeten veel hoe meer... zo is die laag? Nou ja, kijk, op dit moment is het zo, bijvoorbeeld, we hebben, we hebben in een aantal sectoren echt mensen tekort. In de techniek, in de zorg zie je nu een grote tekort ontstaan. We hebben veel te weinig vakmensen in Nederland. En dat gaat de komende jaren alleen maar oplopen. Aan de andere kant zien we dat mensen langer moeten werken. We moeten allemaal straks tot 67, misschien wel 68 door. En dat betekent dus dat ja, met de oude afspraken, de oude structuren die we nu hebben. gaan we dat gewoon niet realiseren. En dat betekent dus dat er echt een hervorming nodig is in de arbeidsmarkt. Dus mensen moeten gedwongen worden een technisch beroep te kiezen of in de zorg te Nou ja, niet gedwongen vind ik een vervelend woord. Maar ik zeg we moeten mensen meer verleiden om te kiezen voor vakmanschap, meer mensen voor lijden, om te kiezen voor techniek, ja. maar bijvoorbeeld ook voor de zorg. Uh, maar kijk eens naar het onderwijs. He, gaan, uh, ik, ik maak me heel erg druk over het mbo, de toekomst van het middelbaar beroepsonderwijs. Heel belangrijk voor Nederland. Uh, nou, er zijn op dit moment al een groot aan, een tekort aan, aan leerlingen eigenlijk. Met name ook in techniek en in zorg. Ja. Maar ook een te, groot tekort aan docenten. Ja. Uh, dus er liggen enorme uitdagingen. En daar hoort gewoon een, een, een moderne arbeidsmarkt bij. Ja. En duidelijkheid uh, is keuzes maken op dat gebied, bijvoorbeeld. Ja, duidelijke keuzes maken die ook, uh, en de afspraken nakomen. We hebben, waar burgers en bedrijven behoefte aan hebben, is ook een overheid die betrouwbaar is. Hoe uh, overheid... zit dat te weinig dan? Nou ja, ik vind, ik vind dat op dit moment te veel mensen in onzekerheid zitten. Te veel bedrijven afwachten. Maar is dat omdat uh, de overheid de afspraken niet nakomt? Nou ja, je ziet op dit moment dat de overheid moeite heeft om de afspraken na te komen. Ik geef maar eens een voorbeeld. Het kabinet heeft duidelijk gezegd, geen lastenverzwaring voor bedrijfsleven. Maar als ik nu bijvoorbeeld naar de lokale las, lasten kijk... Hè, uh, ik heb er ook met minister Spies deze week nog over gesproken van Binnenlandse Zaken. En sms je ook al mee? Nou, ik, ik sms met iedereen uh, maar van het kabinet. Maar het punt is een beetje dat op dit moment... Uh, in heel veel gemeenten de lasten worden verhoogd. Hè. Bijvoorbeeld bouwleesjes worden, worden verhoogd. Parkeertarieven. Hier in Hilversum uh, maar liefst 400 in één keer... de parkeertarieven verhoogd. Nou, dat is natuurlijk slecht voor de winkeliers. is slecht voor de binnenstad. Dat is niet goed. Uh, en het zijn keiharde die bij het bedrijfsleven terechtkomen. Dus dat is... Ja, wat mij betreft een schending van de afspraken met ja. het kabinet. Ja, En dan kom je in de discussie terecht dat men zegt... ja, maar we kunnen niet in de gemeentelijke autonomie ingrijpen. Um, maar ja, de belofte is wel gedaan. Ja. Dus dat vind ik een hele ja, slechte vraag. Ja, hoe kan zaak. je het dan wel beloven? Ja, nou, dat, die vraag stel dat ik dus ook op dit moment. Vraag, ja. Ja. <coughs> nou, er, wordt dus, uh, er is wat contact met, met Verhagen, uh, met De Jager, met Rutte. Wat is nou het beeld dat daaruit opkomt? Het uh, contact dat je de laatste dagen, weken gehad hebt? Nou, ik ben nog niet heel optimistisch over de uitkomst, als ik eerlijk ben. Ik merk dat er een grote worsteling is met, uh, met een hoop vraagstukken. Het zijn er complexe vraagstukken. Hey, kijk, die woningmarkt zit, zit ingewikkeld in elkaar. Ja. De pensioenmarkt zit ingewikkeld in elkaar. Uh, maar aan de andere kant, we hebben genoeg deskundigheid in Nederland... Op, om met goede oplossingen te komen. Ik heb bij mijn aantreden kast met rapporten aangetroffen... Uh, hoe, hoe een hoop van die zaken kunnen worden opgelost. Uh, maar het, het vraagt nu politieke moed... Hè, om, uh, om een aantal knopen door te hakken. En, en dat zijn er al knopen dat... doorgehaald. Nou ja, ik heb nog niet de indruk. En, dat, en daar ligt gelijk mijn zorg. Hè. Kijk, mijn grootste zorg is dat er zometeen een compromis komt... Uh, waardoor er, zeg maar, het kasboekje van Jan Kees de Jager op orde komt... maar via de weg van keiharde lastverzwaringen... en dat er geen hervormingen komen. En dat is gewoon heel slecht voor Nederland. Ook slecht voor de concurrentiekracht van Nederland. En wat kun je daar nog aan doen? Nou ja, door het duidelijk luid en duidelijk te blijven zeggen dat het slecht voor Nederland is. Ja. En we hebben ook maar ja, als je dat al vaak gezegd hebt, dan, dan werkt het dus niet. Nou ja, kijk, ik denk dat. Uh, ik merk bij alle politieke partijen dat de, de wil er wel is, of de wens, laat ik het zo zeggen, om te hervormen. Iedereen ziet er wel in dat het moet. Alleen het politieke krachtenveld is op dit moment zo complex. Dat de vraag is of iedereen bereid is. Uh, om een stukje van zijn, uh, van zijn politieke ja. inzet uh, los te laten. Ja. En En met jouw pijn te contacten nemen. met al die mensen die daar nu mee bezig zijn, die zitten dus dicht op het vuur. Heb je niet de indruk dat er al heel veel toezeggingen gedaan zijn dat ze al dichter bij elkaar gekomen zijn? Nee, ik, ik krijg nog niet de indruk. En over twee weken moeten ze eruit zijn. Nou ja, precies. Dus daarom zeg ik, maak nou tempo. Ja. Uh, heb het lef om, om die knopen door te hakken. En heb ook het lef om naar Brussel te gaan. En te zeggen, nou ja, misschien dat we die 3% niet exact gaan halen in 2013. Maar misschien wel uh, in 2014. Ja. Alleen ga ja, daar maar eens Europa mee in als je zo streng bent voor andere landen. Ja, dat, nou ja, dat heeft Nederland zich ook best moeilijk gemaakt. He, dat is een lastige positie, dat begrijp ik. Maar wel duidelijk. Maar, ik denk, maar ik, denk ik denk dat het toch te verkiezen is om naar Brussel te gaan en te heronderhandelen, maar wel met een goed pakket hervormingen in de binnenzak dan nu maar een, bijvoorbeeld een btw-verhoging door te voeren... die niets oplost, die slecht is voor de concurrentie van Nederland... en een klap in het gezicht van al die hardwerkende ondernemers in Nederland. Hans Biesheuvel is nog een half uur te gast in Casa Luna. Voor meer informatie over deze en andere uitzendingen... verwijs ik u naar de website radio1.nl. Daar kunt u trouwens morgenochtend dit gesprek al terugluisteren... en u kunt zich er ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. En wat ook leuk is om te bekijken is onze Facebook-site. Er zijn hier net prachtige foto's van Hans Biesheuven van mij gemaakt. En die komen binnenkort op de Facebook-site staan. Ik verheug me er zelf al enorm op. Jij ook hè, neem ik aan. Absoluut. Goed, um, vorige maand bij het bekendmaken van de nieuwe voorspellingen van het Centraal Planbureau over ons begrotingstekort... zei Agnes Jongerius van de FNV dat het niet solidair is om aan de nullijn vast te houden. Zij vindt het niet terecht en niet solidair dat werknemers geen loonsverhoging krijgen.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 die zou moeten gelden voor iedereen. Hè? Ja, niemand krijgt er geld bij. Ja, nou Sterker nog, ik zou zeggen... laten we het allemaal even doen met wat we hebben. Hè? Dat geldt niet alleen voor burgers. Uh, dat geldt ook voor gemeenten, voor provincies... voor uh, ministeries. Allemaal even doen met wat we hebben. Uh, waarom vind ik dat een verstandige maatregel? Eén, ik denk dat het een hele solidaire maatregel is. Want dat treft dan iedereen, zeg maar. Uh, twee, het levert 6 miljard op. Uh, eind 2013. Dat is een heel groot bedrag. Hè? Dat is een dus groot... In, in ruim anderhalf jaar... Ja, levert, levert als we er 1 juli 2012 uh, mee zouden starten... hebben we eind 2013 gewoon 6 miljard in het kastboekje van Jan Kees de Jager erbij. Maar wat ik nog veel belangrijker vind... is dat het heel belangrijk is voor de concurrentiepositie van Nederland. Ja, maar het is wel ja. zo dat... Uh, nee, in ieder geval wat Jongerius zegt... dat mensen met uh, een laag inkomen dan harder gepakt worden. Die kunnen dat minder goed missen. Nou, dat is vrij duidelijk. En aan de andere kant is het zo dat ondernemers... Dan minder loon hoeven te betalen dan uh, wanneer er wel uh, extra procenten bij komen. En de, de winst dus zien stijgen. Dus die worden er beter van. Ja, maar dat is toch een hele, hele merkwaardige uitleg hoor. Die uh, mevrouw is, je is toch niet logisch. Dat? Nee hoor, is niet logisch. Want kijk, de afgelopen tien jaar zijn de lonen in Nederland. tot uh, opzicht van de, bijvoorbeeld de Duitse economie. veel sterker gestegen. Ja. En we zitten op dit moment in een hele uh, verkeerde mix. We hebben namelijk een, lage product, een relatief lage productiviteit. En... Een te hoge loonkosten stijgen. Nou, daardoor is onze concurrentiepositie staat fors onder druk. Dus nu gaat het slecht met de ondernemers daardoor zeg je. Nou, we zitten op dit moment in een hele gevaarlijke situatie. Als je dus kijkt op dit moment hoe snel en hoe goed de Duitse economie groeit en onze economie krimpt. Ja. Dat is een hele belangrijke oorzaak is. Te sterk gestegen lonen ten opzichte van een te lage productie. Nou, we zitten dus echt in een verkeerde weg, noem ik dat. De, de, en deze nullijn waar we over spreken, en dat ja. doen we uiteraard ook niet met een glimlach op het gezicht. He? Maar het moet ergens vandaan gaan komen. Is een, is een belangrijke stap wel in de richting van het verbeteren van die concurrentiepositie. Ja. En hoe komt dat nou? Omdat die Duitsers op dit moment hebben gezegd... Nou ja, na tien jaar loonmatiging moeten we toch eens een keer wat meer. Ja, ja. Uh, dus daar krijgen de, de werknemers er wel weer wat meer. Precies. Dan. En dat betekent zeg maar dat dat verschil met die Duitse economie kleiner wordt. Een dat een is heel inlopen. goed voor de concurrentiepositie. En uiteindelijk... Kijk, mensen hebben op dit moment een baan over het algemeen bij bedrijven. He? En een baan is toch de beste garantie, denk ik, op op welvaart, om je welvaartsniveau vast te houden. Ja. Uh, dus dat betekent dat die bedrijven wel gezond moeten blijven. weer ja. moeten gaan investeren, mensen aan moeten nemen. En is die concurrentiepositie, de exportpositie... zeker in Nederland extreem belangrijk voor. Ja, maar het neemt niet weg dat de, de winst van ondernemingen... Uh, of dat in ieder geval ondernemingen gebaat zijn bij een nullijn, Dat ze de winst daardoor uh, zien stijgen. Ja, maar we zijn als alle Nederlanders gebaat op dit moment... bij ja. de broekriem aantrekken. Kijk, een btw-verhoging. Uh, treft ook de koopkracht. Hè. Ja, want nee, dat zou ik net zeggen. Je hebt het over ja. consumentenvertrouwen, maar daar wordt het natuurlijk ook niet groter op als de nullijn gehanteerd wordt. Nee, maar ik denk als we het met z'n allen doen, hè, als nou iedereen een Aantal doet. Ik heb in, het, in een aantal interviews uh, ook gezegd de laatste dagen, het moet echt van de koningin tot de schoonmaker. Hè. Het moet echt voor iedereen gelden. Ik vind ook eerlijk gezegd dat ook de topbestuurders in Nederland, alle mensen bij banken met grote bonussen, die moeten ook allemaal denk ik maar eens eventjes met de nullijn. Af. Geen bonus nee? ook meer? Nee, ik, ik zou zeggen, zie er nou eens even vanaf. We hebben jarenlang allemaal geprofiteerd van mooie tijden. Iedereen nou eens even de broekriem aan. En ik denk dat het ook voor het, voor het solidariteitsgevoel nou, het heel belangrijk is... dat we het ook echt met z'n allen doen. Want als je allerlei specifieke maatregelen gaat nemen... dan tref je toch specifieke groepen. En dat vind ik eigenlijk in deze situatie ook moeilijk uit te leggen. En als laten we zeggen, laten we nou met z'n allen doen met wat we hebben. Dan pak je van niemand wat af. We zitten op een laag inflatieniveau. Nou, door deze maatregel gaat inflatie uh, richting nul. Dus dat betekent dat het voor de koopkracht niet een enorme impact heeft. En nogmaals, dat versterkt de concurrentiepositie. En dat hebben we op dit moment gewoon keihard nodig. Want de groei van de economie moet toch ergens vandaan komen. En ik denk dat er bij die exporten nog steeds een hele mooie kans ligt. Goed. Even iets anders. Want jij zegt uh, dat de crisis ook kansen biedt. Dat zeggen wel meer mensen. Uh, maar jij zegt het ook. En ik ben benieuwd hoe dat dan komt. Waar liggen die kansen dan? Nou ja, en voor kijk, wie zijn er kansen? Nou, Je ziet heel veel mensen, die, uh, heel veel ondernemers... die zeggen, nou ja, het, is, het, is, het lijkt allemaal lastig te zijn. Maar vaak komt dan toch in de ondernemers het beste op uh, naar boven. Ik heb dat zelf ook wel een paar keer meegemaakt de afgelopen twintig jaar. Want je bent tot ik acht maanden geleden ondernemer geweest? Ja, als ik terugkijk, denk ik, nou, mijn beste momenten... waren toch de momenten dat het eigenlijk niet zo goed ging. Dan word je echt creatief, dan komt de spirit extra los. Uh, en ja, en daardoor creëer je toch wel voor jezelf een nieuwe... Ja, nieuwe kansen. En ik zie dat ik, ik reis heel veel door Nederland heen. Ik probeer iedere dag met ondernemers te praten, bij ondernemers te komen op het bedrijf. Uh, en ik zie mensen gewoon creatief zijn op dit moment. Kijk, kredietverlening. En in welke zin zijn ze dan creatief? Nou ja, omdat, kijk, kredietverlening is lastig. Uh, groei komt niet vanzelf. En dat betekent dat je dan dus echt heel fundamenteel na moet denken. Ja, wat heb ik nou te bieden? Wat is nou echt mijn toegevoegde waarde als ondernemer met mijn bedrijf? Uh, in een specifieke markt. En je ziet dat mensen dan toch in staat zijn weer ja, nieuwe producten, nieuwe diensten, een uh, hele manier van aanbieden te, te ontwikkelen. En dat is gewoon goed, ook goed voor de veerkracht van Nederland. Ja, ja want die, krediet, of die kredietverlening van banken, dat is ook een punt voor jou. Het is, is lastig voor ondernemers om geld los te, uh, te weken, om geld te lenen. Ze kunnen dus hun mooie plannen soms niet uh, verwezenlijken omdat er geen geld voor is. Ja. Wat, wat moeten die banken daaraan doen? Ja, nou ja, ik heb daar heel veel over uh, gesproken de laatste tijd... omdat ik uh, zie dat de banken uh, in een moeilijke positie zitten. Kijk, die hebben last van uh, natuurlijk het verleden. Die hebben een zwakke balans. Uh, die zitten ook met die enorme onzekerheid over die pensioenen en die woningmarkt. Uh, die hebben allemaal toezichthouders uh, op hun nek zitten... Die worden met allerlei discussies bedreigd van, van banken, taxen, noem het maar op. Dus die banken hebben het lastig, maar die banken zijn ook een beetje verleerd zeg maar, de taal van de ondernemer te spreken. Die zijn ook een beetje verleerd om risico te nemen. Ja. Banken zijn heel erg bang om fouten te maken op dit moment. Ja, ja. Maar ja, ondernemen is risico nemen. Eh, ondernemen is toch vertrouwen hebben in iemand die, die ja, wat uitstraalt van nou, ik ga dat realiseren. Maar, maar ze hebben juist te veel risico's genomen in het verleden. Nou, dat, dat kan je zeker zeggen. Uh, dus dat ze nu wat voorzichtiger zijn is wel begrijpelijk. toch? Nee, maar ik vind het ook niet gek dat ze voorzichtig zijn. Maar aan de andere kant, het slaat nu door uh, naar te voorzichtig. Uh, te veel gericht op geen fouten maken. En nogmaals, veel te veel mensen werken er nu bij de bank. Die echt die tafel ondernemer niet meer spreken. En dan heb je een probleem. Ik zeg aan de andere kant ook in alle eerlijkheid... dat de ondernemers zich ook moeten realiseren... Dat, er, dat die banken in een moeilijke positie zitten. Ja. Dat ze enorm om de oren zijn geslagen door te veel risico's. Ja. Um, dus ik roep ook niet van god, de banken moeten meer krediet verlenen. Maar ik zeg wel, ondernemers en markiers moeten elkaar taal weer gaan spreken. Moeten weer een beetje bij elkaar komen. Um, ja En nogmaals, risico nemen, ondernemen, dat hoort bij elkaar... Ja. En dat, moet, dat zal ook bij de banken uh, echt tussen de oren moeten komen. En, en in uh, moeilijke tijden zijn er dus extra kansen, wordt er creativiteit aangewakkerd bij ondernemers. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die niet ondernemen, die gewoon een baan hebben. En, en uh, ja, is, biedt die crisis dan voor hun ook kansen? Ja, kijk, dat, ik zeg, iedereen is zo. Is zo nee, dat is, zo. dat is ook zo. Dat is ook zo. Niet iedereen heeft die mogelijkheden. Kijk, ik sta natuurlijk voor ondernemerschap. Ja. En ik zie dat dat, dat dat ongelooflijk goed ervoor staat in Nederland. Ik ben echt... Dus die kansen liggen daar vooral en niet zozeer bij mensen in vaste dienst betrekking? Nou ja, ik, ik, ik denk als, als, we de, als we doen wat dit kabinet eigenlijk gezegd heeft aan het begin. Hè, echt ruimte voor ondernemerschap geven. Zorgen dat ondernemers echt ruimte krijgen in Nederland. Ja, dan creëren we ook heel veel nieuwe banen. Creëren we ook voor heel veel mensen carrièrekansen Ja. Dus ik denk dat ruimte voor ondernemerschap toch het toverwoord blijft om die veerkracht van de Nederlandse economie ja. uh, overeind te houden. Nee, maar mensen die nu een baan hebben en, en ja. die baan uh, dreigen kwijt te raken door de crisis. Want dat gebeurt ook. In de maand februari zijn er toevallig 4000 banen bijgekomen. Als je wat langere termijn bekijkt, dan, dan stijgt de werkloosheid, zeker voor jongeren. En ja, dan kun je wel zeggen, het biedt kansen, kom op, niet zo pessimistisch, het komt allemaal goed. Maar dat is voor heel veel mensen natuurlijk minder reëel. Ja, nou ja, goed. Ik, kijk, ik zeg al tegen mensen, ga niet, blijf niet op de bank zitten. Hè? Kom, kom uit de bank. Zoek, zoek je eigen kansen op. Ja, maar als hè? je die mogelijkheden niet hebt. Nou ja, kijk, de komende, ik ben heel optimistisch over de komende jaren. Er zijn, ik, ik verwacht eerlijk gezegd de komende jaren een hele andere arbeidsmarkt. Met veel meer tekorten dan overschotten. We gaan naar, naar, de, naar een vergrijzing toe die snel ja. op ons afkomt. Uh, in de techniek, in de zorg, in het onderwijs hebben we honderdduizend extra mensen nodig. Je kan eigenlijk uittekenen hè, waar de banen liggen, waar ja. de oprapen liggen. En Het kan niet anders dat die mensen die nu werkloos zijn over een tijdje, als ze zich maar een beetje flexibel Ik ben ervan opstellen. overtuigd, maar ik zeg tegen heel veel mensen, uh, kijk goed waar het naartoe gaat in de Nederlandse arbeidsmarkt. Kijk waar de kansen liggen. Kijk ook bijvoorbeeld naar vakmanschap. We hebben in Nederland ongelooflijk tekort aan goede vakmensen. In allerlei gebieden, hè, van loodgieters, schilders tot pianostemmers. Er liggen kansen. Pak ze, zou ik zeggen. He? Die zijn absoluut aanwezig. Goeie tip. Vlak voor de muziek. Want we gaan nu even naar muziek toe. Wij denken, we hebben uh, Hans Biesheuvel uitgenodigd... en zullen we wel klassieke muziek krijgen. Want hij is penningmeester van het festival Klassiek in Den Haag. Maar het wordt Spaanse muziek, hè? He? Ja, het wordt Spaanse Komt muziek. Komt door dat huis natuurlijk daar. Ja, ik kom graag in Spanje. Ik hou van die cultuur. En uh, ik heb ooit een keer, 25 jaar geleden, iemand daar zien optreden. Heidi Gourmet. Zo is over een Amerikaanse, maar ze springt, zingt prachtig in het Spaans. Ja ben ik nog steeds van onder de indruk. Dus ik dacht, laat ik dat nou eens een keertje meenemen. Want die is volgens mij zelf nooit te horen op de Nederlandse radio. Ja, ik zeg nu, komt door dat huis. Maar dat hadden we voor de uitzending besproken. Maar jullie die hebben een huis daar ook. Ja, klopt. Ja, ja ik, weet, sorry, ik weet niet of ik het nog mocht zeggen. Maar in ieder geval, uh, hoe heet ze nou? Eddie Gourmet. En dat nummer? Goh, Flauwe ze... idee, dat ruimt. <laughs> Edie Gourmet met Nome Platicus Mas. Zo heet dat nummer. Hans Biesheuvel, te gast in Casa Luna. Um, de, nieuwe voor... nou, de nieuwe, sinds acht maanden voorzitter van MKB Nederland. En um, daarvoor ondernemer. Um, eigenlijk al vanaf ja, jongs af aan. Hè? Op je 25 ste heb je de, de bedrijf van opa en vader overgekocht... En, uh, nou, dat werd een, een succesvol bedrijf dat is weer verkocht. Nou, het kwam weer van alles voor in de plaats. Je bent de kwastenkoning van Nederland. Ja, omdat, mooi, hè? Omdat je directeur was van een van een, uh, wat, wat, ja, hoe heet dat, een klusbedrijf. Uh, dat? Nou, toeleverancier voor voor doe het zelf, voor de doe het zelfmarkt, vooral voor bouwmarkten. Ja. En uh, nou ja, ons, ons ons kernproduct was eigenlijk verfgereedschappen, zoals ze zo mooi heet. Uh, vind ik een prachtig mooi product, een van de best verkochte producten in een bouwmarkt of een doe het zelfzaak. zit al het handel in. Uh, bijna niemand heeft er verstand van. Het lijkt heel eenvoudig, hè? want een kwast is, lijkt een stok met haren, zeg ik altijd. Ja, maar die haren die komen er altijd los. Ja, maar die van mij niet hoor. Die, nee? die zijn fantastisch. Het zijn de beste kwasten van Nederland. Uh, en ja, dat vind ik mooi hè? dat je met een eenvoudig, relatief eenvoudig product, waar eigenlijk niemand ooit over nadenkt. Dat je een fantastisch bedrijf kon opbouwen. En een, en, ook, en, een geweldige, uh, en een geweldige omzet kan creëren. En een prijs gewonnen. Ja, vorige innovatieprijs gewonnen. Ben ik ben er heel trots op met een verfkwast. Dat denk je echt helemaal niet hey, aan. wat kan die kwast dan, wat een normale kwast niet kan? Nou, die kwast die heeft een is. is uh, kijk, de traditionele uh, kwaliteitskwasten uh, waar, werden gemaakt met varkenshaar. Nou, varkenshaar is schaars geworden. Uh, en de verven zijn veranderd. Vroeger had je verven op alkytbasis. Nu heb je verven op watergedragen basis. En die varkenshaar kwasten niet meer zo goed in die watergedragen verf. Ja, ja. Uh, dus we hebben een vezel ontwikkeld die het fantastisch doet in die nieuwe verven. Uh, en die ook veel betere verf opneemt. Waardoor je veel beter resultaat krijgt. En denk je daar dan zelf over mee? Over die kwasten en die haar? Nou, zeker. Niet dat ik nou een techneut ben. Dus daar heb ik op zich niet zoveel verstand van. Maar ik heb wel de trend zien veranderen. Uh, vooral van die kwaliteit van de verven. Uh, want ja, watergedragen is toch ook veel beter voor het milieu... veel beter voor de gezondheid. Ja. Uh, maar ja, zonder verven... En zonder, uh, want je kan niet verven zonder kwast, dus dat moet het met elkaar in balans komen. Ja. En dat zie je natuurlijk als ondernemer op een gegeven moment wel, uh, wel ontstaan. Ja, het is mij nu volkomen duidelijk wat er leuk is aan kwasten... maar wat is er nou leuk aan ondernemen? Ja, voor mij is het altijd geweest uh, toch de passie... S opstaan. Iedere morgen heb ik, weer, uh, heb ik nog steeds een idee. Ik word nooit wakker zonder een plan. Ja, iedere dag. dan dat, als, je dat, als je dat meer dan twintig jaar hebt, dan, dan gaat dat niet meer weg. Wat was het plan vanochtend? Ja. ja. Dat ga ik hier Opgisteren. niet. Dat, oh, nee, dat, dat bewaar vindt, ik. Dat nu even. Want, mee. Ja, dat bewaar ik nu eventjes voor maar straks. Maar was er wel echt een, weet je ja, nu? Ja, absoluut. En, ja, ik zal je zeggen. Ik, mijn vader en grootvader zijn er helaas niet meer. Maar er waren echte ondernemers. En uh, ik, ik wilde toch een beetje de concurrentie met ze aangaan al op jonge leeftijd. Dus uh, ik werd al gedrild, zeg maar, om, uh, hè, om mee te denken. Dus dat zit er van jongs af aan al in. En dat gaat er dan natuurlijk nooit meer uit. Maar, maar waarom word je dan voorzitter bij MKB Nederland? Dat is een hele andere baan. Ja, dat klopt. Uh, en als je het me een jaar geleden had gevraagd... dan had ik gezegd, nou, dat, uh, dat ga ik nooit doen. En vier maanden later zou die het worden. Ja, uh, maar ik moet zeggen, sinds ik, sinds ik in deze functie zit... krijg ik er heel veel energie van. Waarom zou je het nooit doen? Nou, ik moet zeggen, ik heb nooit wat gedaan in werkgeversorganisaties of in brancheorganisaties. Ik was iedere dag van de samen met mijn bedrijf bezig. En uh, dacht er eigenlijk nooit over na. Ja. Maar op een gegeven moment ja, kreeg ik de kans om dit te gaan doen. Ja, maar hoe kan dat dan? Wie, wie, hoe? Ze bellen je toch niet zomaar? Ja, maar dat is een Hij beetje het geheim van de smidt. de koning moeten we hebben. Ja. Nou ja, kijk, wij wilde weer een echte ondernemer. Kijk, MKB Nederland is echt een ondernemersorganisatie... Uh, gericht op, op al die hardwerkende ondernemers in Nederland. En men wilde weer als uh, voorman een echte ondernemer. Ja, is men, men bij mij uitgekomen. En ik ben zelf heel, natuurlijk heel trots op dat ik dat ben. Eh, maar doe. hoe dat nou precies gegaan is, dat is een beetje mysterieus. <laughs> ja, maar dat soort procedures moet je nooit over spreken, vind ja. ik, in het openbaar. Maar ik ben blij dat ik er nu zit. Ik maar, maar, er heen, maar toen in. kwam de vraag en, en dan heb jij niet meteen gedacht van, oh, dat ga ik doen. Nou, ik geef toe, ik heb er even goed over na moeten denken. Hè, want het is toch uh, niet alleen een enorme verantwoordelijkheid. Die voel ik echt heel sterk. Maar het is ook niet makkelijk om je bedrijven achter te laten. Want het zijn net kinderen. Mm -hmm. Voor mij zijn het net kinderen. Er ligt je ziel en zaligheid in. Uh, ik heb met heel veel fantastische mensen heel veel jaren samengewerkt. Ja. Ik heb heel veel collega's die meer dan tien jaar, sommige 15 jaar, uh, voor mij gewerkt hebben. En uh, ja, daar laat je ook niet zomaar achter. Nee. Dus dat is een hele zware beslissing. En wat was dan toch de reden? Nou, de hoofdreden voor mij is dat ik vind dat inderdaad uh, de stem van ondernemend Nederland goed gehoord moet worden. Of dat nou bij de banken is, of dat nou in Den Haag is in Brussel. Ondernemerschap is zo belangrijk voor die Nederlandse economie, voor onze welvaart... Die stem moet goed gehoord worden. Maar hoe laat je nou een stem horen van zo'n veelvormige achterban? Want dat gaat van 0 tot 250 mensen. De, zeg maar bedrijven tot 250 mensen zijn midden. Ja, maar ga er gewoon vanuit. Kijk, de Nederlandse economie. zeg ik altijd dat is eigenlijk een MKB-economie. Bijna 99% van de Nederlandse bedrijven is MKB. He. Maar die hebben allemaal andere belangen, toch? Ja, die, die maar... 250 mensen die hebben andere belangen dan zo'n eenmanszaakje. Tuurlijk, maar er zit natuurlijk ook een hele grote rode draad in. En dat is toch dat ondernemers. Die pas, je moet zorgen dat die ondernemers die passie houden. Uh, dat, dat ze gestimuleerd worden om te blijven investeren, om door te gaan... He, om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Uh, en daar is er gewoon een goed ondernemersklimaat voor nodig. En daar moet toch iemand voor opkomen. Hoe lang doe je zoiets, voorzitter zijn van MKB? Nou ja, ik heb beloofd het vier jaar te doen. Uh, dus voorlopig kan ik nog even vooruit. En daarna kan je nog een, nog een periode van vier jaar door? In principe wel. Uh, en wat mij betreft zien we dat dan over vier jaar wel. En wat wil je bereikt hebben over vier jaar? Nou, wat ik bereikt wil hebben, is dat het ondernemersklimaat in Nederland dat dat echt, echt verbetert. Mm -hmm. uh, dat dat ruimte voor ondernemerschap echt een keertje uh, nou, nog beter wordt ingevuld. Het is niet een overheid die zich met alles blijft bemoeien. Uh, geen uh, lastenverzwaringen, geen administratieve uh, lasten die iedere keer maar stijgen in Nederland. En ook een economie waarbij de overheid, of dat nou een gemeente is, of de, of de provincie, of het Rijk, ook wat meer gaat handelen op basis van vertrouwen. Niet alleen maar controle en alles dichter regelen. Maar heb nou gewoon vertrouwen in afspraken die je met ondernemers maakt. Ik denk dat dat ook Nederland veel leuker maakt. En ook veel interessanter. En ook toetreders aantrekt tot, die, tot, tot het ondernemerschap. Dat hebben we gewoon nodig. Ja. En wat maakt jou nou nog meer geschikt als voorzitter van het MKB? Behalve dat je een ondernemer bent en die wilden ze graag. Nou, ik ben heel vasthoudend. Als ik iets wil bereiken, dan, dan gaat het ook lukken. Althans, dat is in het ondernemerschap in ieder geval over het algemeen ja, gelukt. Ja, wat kijk, jij aanraakt van het in goud. Nee, maar dat is, dat is, dat is heel wat anders. Uh, bedoel, maar je moet, uh, je moet wel durven doelen stellen en daar ook echt voor gaan. Ik ben iemand die graag voor dingen, uh, met hart en ziel. En ik denk dat zo'n organisatie dat ook nodig heeft: iemand die niet opgeeft, die, die blijft strijden, die met passie daarvoor gaat. Ja, Zo zit ik in elkaar. Ik heb ook geen bijbanen. Ik, ik ben er vol, vol voor uh, voor deze functie. Uh, in, uh, zet ik me in. En ik denk dat het, al die hardwerkende ondernemers, dat, dat ondernemers in Nederland dat ook verdienen. Dat iemand daar echt voor die belangen gaat. En, en, en elke ochtend een idee. Schuiven die ideeën op van uh, nieuwe kwasten tot uh, inderdaad ideeën voor MKB Nederland? Nou, op dit moment. <laughs> Gelukkig heb ik ook een hoop ideeën voor MKB Nederland. Oh. Uh, en die probeer ik ook uh, zo goed mogelijk te ventileren op de goede plekken. Maar ja, je, ik blijf ook een ondernemer. Mijn vertrekpunt blijft toch het ondernemerschap. Dat zit zo diep in mij. Ja. Zo ben ik opgevoed. Uh, dus ideeën over ja, een nieuwe onderneming starten. Uh, of een nieuw product bedenken. Of een nieuwe dienst. Ja, dat, dat komt ook iedere keer bij mij op. Uh, en er moet nu een beetje op de nacht want, want Je hebt verschillende ondernemingen. Of in ieder geval waar je aandelen in hebt. Ja. En er ja, kan wel dat... weer wat bij, zeg maar. Ja, nou op dit moment concentreer ik me echt op MKB Nederland. Ik ben nog aandeelhouder aan een aantal bedrijven, dat hou ik even zo. Maar ik bemoe bemoei me natuurlijk niet met de dagelijkse leiding. Maar uh, in mijn hart en in mijn hoofd volg ik het, uh, volg ik het wel natuurlijk. Dan nou, ja. de je er niet uit We gaan nog even luisteren naar een fragment uit het nieuws vandaag. En dat betreft Hero Brinkman. We hebben de hand gelegd op een interne e-mail van de PVV. En daaruit blijkt dat er binnen de partij ernstige kritiek is... op dat omstreden Polen-meldpunt. In die e-mail, afkomstig van PVV-kamerlid Hero Blinkman, schrijft hij dat het meldpunt zijn doel voorbij schiet. Dat het niet van tevoren in de fractie besproken is... en dat er niet goed over is nagedacht. Eén vandaag was dit vandaag. Um, ja, Hans Biesheuvel, wat vind jij eigenlijk van dat meldpunt? Nou, ik vind dat beschamend, als ik heel eerlijk ben. Ik heb daar... Uh, uh, ik lig niet vaak wakker. Maar als ik dit soort dingen zie, dan denk ik... Ja, daar schaam ik me echt voor. Uh, kijk, ik ben ook... Is, is dat dan schaamte omdat het slecht is voor Nederland? En voor de MK nou, mkb Nou, ik vind, ik, vind ik vind echt dat we in Nederland wel een beetje op onze tellen moeten passen. En onze reputatie in Europa is snel verslechterd de afgelopen tijd. Om allerlei redenen. En dat heeft te maken met dit soort zaken. Maar ook bijvoorbeeld met de discussie over het Schengen-akkoord. hebben bij ons heel erg nou, laat maar zeggen, dwars hebben opgesteld. Richting bijvoorbeeld Roemenië en Bulgarije. Dat heeft te maken met onze... Uh, houding in Brussel uh, richting bijvoorbeeld Zuid-Europese landen. En dan gaat het me nog niet eens zozeer om de inhoud hè, van, hoe, van, van het standpunt. maar, maar die duidelijkheid. meer de manier toch... waarop we ons uh, opstellen. Maar die duidelijkheid voel je toch wel prettig, juist naar Zuid-Europa? Ja, landen? nee, maar duidelijkheid is één ding. Nou, ik ook, kijk, de inhoud is één zaak. Maar dat is ook de manier waarop je uh, hè, dat, uh, zeg maar, onder het, vo het voetlicht brengt. En het probleem wat ik ermee heb, is dat de export uh, is voor Nederland een cruciaal belang is. Ja. We hebben gewoon. Uh, onze welvaart voor een heel groot deel te danken... aan een sterke exportpositie. Ja. Uh, en de reputatie die we nu aan het opbouwen zijn uh, in Europa... helpt er absoluut niet bij. En zo'n meldpunt is al helemaal vreselijk. Dan. Nou ja, en, en ik vind ook persoonlijk... vind ik dat ook gewoon iets waar ik helemaal niet achter kan staan. Want je stigmatiseert een land, ja. een bevolkingsgroep... op een manier waarvan ik zeg... nou, dat staat heel ver... Ja. Van mij af hoe ik in elkaar zit. Heel midden in Oost-Europa, maar met name natuurlijk de Polen. En is het dan goed nieuws dat Hero Want zo'n mailtje uh, schrijft... en dat dat vervolgens razendsnel uitlikt. Nou ja, ik vind het wel verrassend te merken... dat in ieder geval één verstandige PVV in het, uh, het parlement zit... Uh, die in ieder geval inziet dat dit gewoon niet de manier is... om, uh, om het in samenleving je, hè, je te uiten. Dat ja. uh, vind ik gewoon een hele slechte zaak. En ik ben blij dat hij het in ieder geval een keer aan de orde stelt. En wat zegt het dat zou dan nog over... belangrijker zijn dat meneer Wilders... dit soort dingen gewoon niet meer doet. En wat zegt het dan over de, de opstelling van Rutte? Hè? Want er is een motie aangenomen in het Europese parlement. De grote meerderheid van het Europese parlement zegt... Nederland moet afstand nemen. De premier moet afstand nemen van dat meldpunt. En Rutte zegt, ik doe het niet. Ik heb gezegd, daar heb ik niks mee te maken. Het dat dat zegt niks over de overheid. Ik hou mijn mond. Ja, kijk, Ik ben niet een man die gaat zeggen wat een ander moet doen. Daar hou ik niet zo heel Heb erg van. Heb je niet op. over gesmist. Uh, ik ben niet iemand die gauw uh, zegt wat een ander moet doen. Dat moet iedereen voor zichzelf uh, weten. Maar uh, laat ik zeggen, ik, ik vind dit een, uh, niet goed voor de reputatie van Nederland. Is slecht voor de exportpositie. Ja. En Wat mij betreft moeten dit soort dingen echt uh, niet al te vaak gebeuren. Maar Rutte ding natuurlijk, als ik hier wat van ga zeggen... dan krijgen we die bezuinigingen helemaal niet rond in Nederland. Want dan gaat Wilders, Wilders helemaal uh, zijn kont tegen de krip gooien. Ja, kijk, Nommas, ik zit daar niet bij in de onderhandelingstafel, Dus ik weet niet wat de overwegingen zijn van, uh, van de beide heren. Um, maar ik weet wel dat dit uh, voor heel veel ondernemers een hele vervelende zaak is. Die hebben er echt last van. Uh, dus ik hoop dat dit echt niet al te vaak gaat gebeuren. Goed, Hans. Ik ga even vertellen wat wij het volgende uur gaan doen. Want dit gesprek zit er al bijna op. Um, want uh, ja, Hans Biesheuvel die zei net dat de huidige crisis in ons land ook kansen biedt. En ik wil graag weten van u, uh, hoe is dat voor u? Bent u ook gedwongen om creatief te zijn? Misschien omdat u uw baan bent kwijtgeraakt? Of uh, omdat u als zelfstandige moeilijke tijden kent en nieuwe wegen moet inslaan? Verdient u nu op een andere manier uw geld en is het misschien dus ook voor u juist beter geworden door de crisis? Wij, uh, wij zijn benieuwd naar die optimistische verhalen. En u kunt bellen 0800 1121. 0800 1121. U kunt mailen naar casaluna.ncrv.nl. En u kunt uh, twitteren naar hashtag Casaluna. Uh, Hans Biesheuvel, um, nou ja, vier jaar, misschien acht jaar, of misschien nog iets tussenin. Voorzitter van het MKB. En daarna weer allerlei nieuwe bedrijven. Dan weer dat uh, ondernemen. En wat mij betreft wel. Ik, uh, ik moet zeggen, ik, ik concentreer me echt op het MKB op dit moment. Maar uh, zodra die periode voorbij is... dan ga ik absoluut weer terug naar het ondernemerschap. Dat trekt me toch op het meeste. Uh, en ik heb, ik heb, ik heb de ideeën iedere dag, ik schrijf ze nu netjes op... Ja? Op een bloknootje. Wellicht is ze over een paar jaar nog relevant. Maar nee, wat mij betreft daarna weer ondernemers. En dan, dan heb je al ideeën voor nieuwe bedrijven. Nou, we, gaan het volgen. we gaan je ook volgen als voorzitter van MKB Nederland. Hans Biesel, zeer bedankt. Wij maken plaats voor Hoorspel Het Bureau. En zijn dan om twee minuten over één terug met Kaas Luna. En dan hoop ik dat er heel veel mensen gaan bellen naar 0800-1121. Tot over ruim 15 minuten.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 23. Met Koning? Oh ja, ja. Hebt u de notulen al gelezen? Ja. Ik moet zeggen, u geeft uzelf wel 120 procent. Heb ik iets weggelaten of geschreven dat ik niet gezegd heb? Nee, dat niet. Dat was... Uh... Nu is het me niet opgevallen. Dan lijkt het me in dit geval toch verantwoord. Ja, zeker. Ik vind het ook niet erg. Ik was even verbaasd te lezen dat Beerta, nadat hij uw brief gelezen had... zijn instemming had betuigd. Dat heeft hij tegen mij niet gezegd. Tegen mij wel. Maar niet in de vergadering. Nee. <laughs> Zie je wel? Maar ik vind het goed, hoor. Op voorwaarde dat je het hem nog even voorlegt. Als hij geen bezwaar heeft, ga ik akkoord. Ik bedoel maar. Ik zal het doen. En anders zal ik het schrappen. <laughs> Zou dat natuurlijk jammer zijn. Zou het niet goed zijn om ze in dit geval ook aan het bestuur te sturen? Doe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 Dus er? Niks. Ik ga naar bed slapen. Waarom ligt je te lachen? Omdat ik moet lachen. Waarom moet je dan lachen? Ik, ik denk aan de gezichten van de mannen. Als ze morgen je brief krijgen. Morgen krijgen ze hem nog niet. Nou, overmorgen dan. Om je dood te lachen.